Uur. Sidney Dijkers met het NOS-journaal. In Groningen is blij en opgelucht gereageerd... nu het besluit definitief is dat de gaskraan daar dicht gaat. De Eerste Kamer is afgelopen avond akkoord gegaan... met een wet die die sluiting regelt. Gedeputeerde Suzanne Top van de provincie Groningen... zei dat ze het bijna niet kon geloven dat het besluit nu is genomen. Groningers hebben jarenlang gestreden voor het dichtdraaien van de gaskraan. De Groninger Bodembeweging roept Groningers op... om vrijdag de vlag uit te hangen om het te vieren... Op Sporingsdienst FIOD is een onderzoek begonnen naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen vanuit het buitenland, vooral uit Bulgarije. Mensen zouden zich onterecht hebben ingeschreven als inwoner van Nederland, om zo vervolgens vanuit het buitenland online toeslagen aan te vragen. Israël heeft een nieuwe luchtaanval uitgevoerd op Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Er is een huis geraakt in het centrum. Bewoners zijn omgekomen, ook kinderen, met de Palestijnse media, maar hoeveel precies is nog onduidelijk. Op het treinstation van Delft is een explosie geweest voor de deur van een geldwisselkantoor. Op foto's is te zien dat de pui flink beschadigd is geraakt. De politie heeft een deel van de hal van het station van Delft afgezet en doet onderzoek. De brandweer is afgelopen nacht uren bezig geweest met een brand bij een autobedrijf in Kerkdriel in Gelderland. Het vuur sloeg uit het pand en er kwamen grote zwarte rookwolken vrij. De brandweer zette 30 wagens in om de brand uit te krijgen. De Spaanse koning en koningin komen vandaag naar Nederland voor een tweedaags staatsbezoek. Ze worden vanochtend officieel welkom geheten door koning Merelm-Alexander en koningin Maxima op de Dam in Amsterdam. Voor het eerste staatsbezoek waarbij kronprinses Amalia officieel betrokken wordt, schrijft schrijft namelijk aan bij het traditionele staatsbanket met de Spaanse koning en koningin. Het weer, vanochtend kan in het hele land een bui vallen, maar er is ook kans op wat zon. In de middag ook af en toe een bui, mogelijk ook met hagel en onweer. En het wordt uiteindelijk maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Ta-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 It's a chance.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 Stood up title Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanuit Bulgarije zou opnieuw worden gefraudeerd met Nederlandse toeslagen. De VIO doet daar onderzoek naar. Mensen zouden zich onterecht hebben ingeschreven als inwoner van Nederland... om daarna vanuit het buitenland online met DigiD toeslagen aan te vragen. In Kerkdriel in Gelderland heeft een grote brand gewoed in een autoschadebedrijf. De vlammen sloegen uit het pand en er kwamen grote zwarte rookwolken vrij. Amerika heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen Iran na de aanval op Israël afgelopen weekend. De sancties moeten vooral het Iraanse raket- en droneprogramma raken. De EU werkt ook aan nieuwe sancties tegen Iran. Het weer, af en toe regen, maar soms ook zon. Het wordt uiteindelijk maximaal 10 graden. Yeah, man. Alsof ze ons kennen, al zien ze ons pas voor het eerst en het laatst. Ze gaan verder de weg af, ze zijn al voorbij. En wij willen zo graag dat wij dat zijn. We dromen allemaal van de anderen. Wij dat zijn, we dromen allemaal van de wilde handen. We dromen dan dat ze van ons zijn. Ze draaien, draaien om elkaar heen. Liefde, verliefdheid, wat is het?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 allemaal van de wilde handen we dromen dan dat ze van ons zijn dus laten het... So fun